11 uur. De Radio 1 Sportszomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Natuurlijk de ontknoping van engeland italië Valt er nog een doelpuntje voor het strafschoppen? Eerste nieuws met Ewout de Jong.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 Het weer, achter overwegend droog, minimaal rond 13 graden. Overdag wisselend bewolkt in het noorden en oosten ook kans op enkele buien. Het wordt zo'n 17 graden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, je moet nog even wachten op met het oog op morgen. We volgen de ontknoping in de kwartfinale tussen Engeland en Italië. Andy. 0-0. Nog altijd. We zitten in de tweede verlenging. En uh, we hebben nog een uh, minuut of... Eens even kijken. Uh, 120 gaan we doen. Dus nog een minuut of 11 te gaan. En ja, het is spannend. Uh, want Italië uh, is wel veel beter. Hij heeft veel meer balbezit. Ook veel meer mogelijkheden gehad. Maar het staat nog altijd 0-0. En nu begint het erop aan te komen. Want uh, de ploegen worden moe. Een vrije trap voor Italië. Vanaf de rechterkant. Joe Hart zet zijn muur neer. Een tweemals muurtje. En uh, die moeten dan ervoor zorgen dat Diamanti. Die tot nu toe een dramatisch slechte invalbeurt heeft. Uh, kan dat dat voorkomen kan worden. Dat hij wel iets goed doet. Ballotelli staat te wachten in de buurt van Joe Hart. Daar komt de vrije trap vanaf de rechterkant met het linkerbeen. Komt die bal uh, richting tweede paal. Goeie bal maar Ballotelli kan niet koppen. Afvallende bal bij Pierlo. Pierlo in het strafschopgebied. En probeert de bal voor te geven met Johnson tegenover zich. doet dat en wordt de bal weggekopt door uh, Carroll. En dan opgevangen in de tweede lijn door Marquisio. Ja, het is Italië dat de klok slaat. En nu is het weer Pirlo die de bal heeft en op zoek gaat. En vindt Diamante. Dat doet hij goed. Diamante. Diamante die draait en kapt. Maar dan geen lekkere bal met rechts geeft. Dat is uiteraard, ik zou ik bijna zeggen, niet zo'n goede been. Want anders neemt hij de vrije trappen niet zo knap met links. Maar toch, balbezit nog altijd voor de Italianen. Wordt de uh, speler van de bal afgelopen. En And, uh, Andy Carroll is de... Man die de overtreding maakt, Marquisio is het slachtoffer. En een vrije trap dus voor Italië. We zitten in de 110e minuut van deze wedstrijd. Nog 10 minuten te gaan. Vrije trap Italië, halverwege de helft van Engeland. En als ik kijk naar doelpunten gemaakt in de extra tijd. De laatste keer dat Italië in extra tijd in een belangrijk toernooi scoorde was in 2006. De wereldbeker, de wereldkampioenschap. Toen scoorden ze maar liefst twee keer tegen Duitsland. En dat was in de halve finale. Kijken of ze het nu in de kwartfinale tegen Engeland kunnen doen. Scoren in de extra tijd. Uh, Balotelli staat uh, klaar om eventueel die bal erin te gaan rossen. En Pirlo staat er natuurlijk ook bij. Want Pirlo is de man van de vrije trappen. Maar Balotelli wil het zo graag doen. Maar ik denk dat het gewoon Pirlo wordt. Wat doet Balotelli daar dan nog? Of stapt Pirlo over de bal heen en schiet Balotelli? Ja, dat gebeurt. Balotelli knalt hoog, hoog, hoog over. Rugby is een leuke sport in uh, Italië. Ook populair. Daar zou Balotelli nu beter tot zijn recht komen dan met deze vrije trap. Want die bal ging hoog over het doel. 111,5 minuut gespeeld. Nog altijd 0-0 bij Engeland-Italië. Dit is de Radio 1 Sports Over met Deborah Bora Blekkenhorst en Robert Mader. Tu <laughs> <t> <laughs> C'est pourquoi on m'appelle mademoiselle, pas de chance, Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu es tu tu voor toe. Volgens mij is het, betekent dat iets van je bent, naar de, nou, je bent heel erg moe, laat ik het al netjes zeggen. Goed, uh, we gaan uh, de slotfase in uh, spanning is uh, te snijden en die houdt kan. Ja, zelfs een doelpunt uh, gevallen, maar het telt niet. De voorzet van Diamant die uh, uh, werd door Nocerino binnengekopt, maar in buitenspelpositie goed gezien door grensrechter en overgenomen door de scheidsrechter. Dus 0-0 met nog precies vijf minuten te gaan in deze uh, wedstrijd ook in de verlenging. Want we zitten in de 116e minuut alweer. Van deze kwartfinale. De laatste kwartfinale. Wie speelt er in de halve finale tegen Duitsland? Misschien wel penalties. Uh, als je over penalties praat. Nou, ik heb het al gezegd uh, met doelpunten in de extra tijd. Maar de trainer... Van onze grote vriend, de Engelse Rory Hodgson, heeft een penalty shootout meegemaakt. Waardoor hij met Inter in 1997 de UEFA Cup finale niet won. Want die werd toen gewonnen na penalties door Schalke. Dus hij weet wat uh, verliezen na penalties is. Maar zover is het nog niet. We zitten met nog vier minuten te gaan in deze wedstrijd. Met Montolivo in balbezit voor de Italianen. De Italianen veel sterker. Het is een aanvallend Italië, een verdedigend Engeland. En dat is eigenlijk al heel lang het geval. Het gaatje wordt steeds net niet gevonden. Nu dan misschien via Maggio. Maggio aan de rechterkant. Maggio probeert de vrije man te vinden. Sorry. Oh. Probeert het. Ja, dat kan gebeuren. Na zo'n lange wedstrijd als Montelivo de bal heeft. Montelivo bij de cornervlag. Laat de bal gaan, omdat de bal het laatst geraakt is door Steven Gerrard. En ja, en dan krijgen we een hoekschop. En daar staat hij nog altijd voor in. Balotelli nog geen bal fatsoenlijk geraakt. Kijken of hij een kopballetje kan maken. Het zou uh, zomaar kunnen in dit EK. Want 1 op de drie doelpunten zijn kopdoelpunten. Uh, als de hoekschop gaat genomen worden door Diamant. Die met het linkerbeen. Daar komt die hoekschop. Richting die tweede paal. Kan Balotelli erbij. Hij springt niet eens. En dan gaat de bal over de achterlijn. We zitten in de slotfase van Engeland-Italië. 117 minuten zijn er bijna gespeeld als Joe Hart de bal gaat ophalen. En we dus nog drie minuten te gaan hebben in de kwartfinale. Engeland-Italië 0-0. Voor de fans van uh, Met het oog op morgen nog even voor de duidelijkheid. Met het oog op morgen gaat uh, gewoon door. Alleen begint wat later na afloop van uh, dit duel. Vond ze stevenen af op dat wat jij had voorspeld? Ja, het moest een keer gebeuren. Het ja. moest een keer gebeuren. En ja, dat, dat, dat zit er dik in. Alleen ik houd toch mijn hart weer vast hoor, voor die Engelsen, ook met die strafschoppen. Want je zal er nou nog eentje moeten nemen, zeg, op uh, Buffon. Nou, dat, uh, dat is bijna niet te doen. Loop op een tandvlees, hè, bijna. Ja, en ze, ja, ze zitten er helemaal doorheen. En ze hebben er ook een bloedhekel aan. En die geschiedenis, het, is al, het zijn allemaal voortekenen. Maar Buffon is een van de beste penalty killers van, eigenlijk van de wereld. Ja, ja, ja, en dankzij ook die redding helemaal aan het begin... Ja. Toen die bal werd ingeschoten van ongeveer twee meter van de doellijn, die bal die hij er toch uithaalde, toen zat hij echt heel erg lekker in de wedstrijd. Dat was een ja, heerlijke, klopt, klopt. Hij speelt sowieso een, een goed toernooi hoor, natuurlijk. moet ik eerlijk zeggen. Hij, ja. hij heeft natuurlijk nogal wat over zich heen gehad vlak voor het toernooi. Vanwege dat eventuele Maar uh, hij is gokken. onverstoorbaar ja. en hij speelt echt als, een, als, ja, als aller, een van de allerbeste keepers van de wereld. Eh. Ja. Goed, nog nou, een kleine twee minuten, Andy. Ja, nog twee minuten te gaan. Spannend. En over Buffon gesproken. Vier keer heeft hij op een belangrijk moment in een penalty shootout uh, gezeten. En dat was uh, twee keer winst en twee keer verlies. 2006, de World Cup. Dat weten we nog allemaal toen uh, won hij. En uh, nu uh, zit hij, uh, of dat was tijdens de... Uh, uh... Eh, tijdens een wedstrijd om de Wereldbeek. En Nu wordt de bal naastgeschoten door Pirlo. Hij eh, verloor hem ook twee keer: de Champions League finale in 2003 en de kwartfinale tegen Spanje vier jaar geleden. Eh, toen eh, was er ook een penalty shootout en die werd verloren door Italië met Buffon. In het doel. Kijken of dat straks ook weer gaat gebeuren. Want we zitten in uh, de 119e minuut. Nog een minuutje te gaan. Er zal weinig tijd bijkomen. Engeland niet meer in de aanval. Gokt alles op Joe Hart, keeper van Manchester City. Die dan uh, de penalties moet gaan stoppen voor Engeland. En uh, als er balbezit is voor Italië via Macho, Vindt uh, Diamante, doet dat goed. Diamante, die uh, raakt de bal weer kwijt. Maar wordt uh, dermate gehinderd dat het de vrije trap oplevert. Misschien een van de laatste vrije trappen. Bal-wentelingen in uh, uh, officiële speeltijd. Want dan gaan we naar de penalty's. Als er een vrije trap komt aan de rechterkant van het veld. Bij de zijlijn. Maggio de vrije trap heeft genomen en Diamanti de bal naar voren speelt. Komt terecht bij Marquisio. Marquisio naar Maggio. Die heeft wat ruimte voor een voorzet. Daar komt de voorzet. Is niet goed. Kan opgevangen worden. Dan mag Joe Hart de bal niet in zijn handen pakken. Want de bal werd teruggespeeld door Henderson. En uh, speelt Joe Hart de bal ver weg. Wordt opgevangen achterin door Barzagli. Barzagli naar uh, Diamanti. Die raakt de bal weer kwijt. Ja, de helden worden moe. En reken maar dat straks, ook als je dat korte aanloopje moet nemen bij penalties... dat je dan de vermoeidheid in de kuiten en in de bovenbenen ook voelt. Er is een uh, overtreding gemaakt door Marquisio. Of was het het uh, eindsignaal? Ik denk het laatste... Nee, we hebben nog een vrije trap voor de Engelsen. Want we hebben nog seconden te gaan in deze wedstrijd. Geen extra tijd meer naar de 120. Dus één bal nog naar voren. De vrije trap van Engeland. Richting Carroll. Nee, zelfs dat gebeurt niet meer. Want Provencia heeft gefloten. We hebben 120 minuten gevoetbald. Geen doelpunten voor het eerst. 0-0 tijdens dit EK. En voor het eerst penalty shootout. Bij Engeland, Italië. We wachten dus op de penalties. Ja, nu slopend. Ja, dat is, uh, dat is het. Ja. Dat klopt. Nou, ja, het, is, het is echt uh, de, de weg hè, vanuit de middencirkel. Naar de stip. Die is lang. En er gaat van alles door je heen. Het, uh, heb je het meegemaakt? Ik heb het zeker meegemaakt. In ja. de Kuip ook? Nee, nee, ik heb het meegemaakt met, uh, met Roda. Tegen Schreden uit Sofia. Europa Cup 2. Halve finale stond uh, op het spel tegen Barcelona. Ja, en Dan moet je vanuit die middencirkel. Dan is het uh, een lange weg, kan ik je vertellen. Nou ja goed, er, er spookt toch wat door je heen. Hoe zal ik hem gaan nemen? Dat moet in feite al in je systeem zitten. Dus, dus je bent al te laat als je daar nog over na moet denken richting Stip. Je moet echt gewoon zeggen in die hoek gaat ja, hij Ja, je, je, je besluit moet vaststaan. Op het moment dat je gaat twijfelen en, en je gaat bijvoorbeeld, je hebt van die ijskonijnen die gaan echt naar zo'n keeper kijken. Dat is ontzettend knap. Maar je hebt er ook, die hebben van tevoren in hun hoofd van nou een, zo hard mogelijk hoog. Die touwen in, eh, het maakt niet uit. Ogen dicht en gaat. knallen. Ja. Ogen dicht en knallen, dat heb ja. je ook. Ja, maar ik ben ook wel weer benieuwd. Ja, je zag het bij uh, Butner he, van uh, Vitesse ja. recent. Ja. Maar ik ben ook wel weer benieuwd naar Balotelli. Want die kan zomaar weer iets heel geks doen. Een stiftje of uh, dat soort ge gekke dingen als iedereen mag nemen. Of een aanloop met een korte stop erin dan. Hè? Zoiets, ja, ja, dat het. kan ook zomaar. Ja, wat zijn de regels bij het nemen van een penalty? Nou ja, je, je aanloop, uh, je mag hem niet helemaal uh, onderbreken. Ik bedoel, tot stilstand komen. Het moet wel een vloeiende beweging blijven in voorwaartse richting. Ja, er zijn scheidsrechters die interpreteren dat weer op een andere manier. Maar in ieder geval, uh, deze scheidsrechter is vanavond echt top. Dus ik verwacht ook met die strafschoppenreeks geen uh, probleem. Nou, kijk eens even, er wordt nu uh, gesproken, wil jij. Uh, ik, ik zie nu dat Joe Hart volgens mij uh, wordt geïnformeerd uh, over uh, welke hoekte. De spelers van Italië over het algemeen pakken? Bevonden ze even een plas weten. We blijven mee ze doen, denk ik? Ja, er zijn wel degelijk natuurlijk van die lijstjes. Hè. We, we, we kennen het allemaal, het verhaal Hans van Breukelen. Uh, met Jan, Jan Reker. Reker ja. ja, Jan Reker, mijn trainer ook geweest bij, bij Roda. Drie jaar. Die was er altijd mee bezig ook. Met uh, elke strafschop werd genoteerd. Ja, ik, ik weet van, bijvoorbeeld Carlo Lamy, de keeperstrainer van Ajax. Die ook altijd zijn keeper, in dit geval uh, natuurlijk uh, Vermeer, maar ook in het verleden Stekelenburg, altijd van informatie voorziet. Hij heeft elke strafschop genoteerd en weet dus de favoriete hoek van de nemer. Nou, je kan, je kan echt van me aannemen, op dit niveau uh, speelt het wel degelijk een rol. Nu las ik van de week een verhaal dat aan Buffon ook werd gevraagd door de persconferentie: heb je je een beetje voorbereid door bijvoorbeeld bandjes te bekijken van de Engelse spelers waar ze schieten? Dus schoot hij een beetje in de lach. Ik denk dat Robert misschien het verhaal ook heeft gelezen. Nou, daar ben ik nog niet zo heel erg mee bezig. Hij kijkt liever naar andere dvd'tjes. Nou, is dat, dat, was, nou... dat was bij de persconferentie. Ja. Toen schoot hij in de lach samen ja. met de collega die naast hem zat. Hij nou, kijkt op een dvd'tje, maar er staat dan wat ander materiaal ja. op. Ja. Ik laat ja, hem even heb in het midden wat ja, het was. Ja, maar maar is dat nou, bedoel, zou dat nou echt een, een grapje zijn geweest? Of heeft hij echt zoiets van nou ik hou me er niet mee bezig... en ik zie het wel op het moment dat het zover is. Ik denk dat Buffon wel een keeper is. Uh, ik, ik geloof hem wel als hij dat zegt. Ik denk dat hij vooral kijkt naar de aanloop. Hij kijkt de nemer in de ogen. Hij zal wachten ook. Um, ik denk dat hij niet een keeper is die een hoek uh, gokt. Hè, maar dat hij echt een, een, een vooractie maakt ook op de lijn. En dat hij dan heel nadrukkelijk kijkt naar die nemer. Mm. Naar, en dat daar is wel wat uit te halen. Het standbeen, uh, linksbenig, rechtsbeenig. Je hebt ook spelers die laten het heel erg zien hè, in welke hoek ze gaan trappen. Ja, en dan is hij zo snel, dan ligt hij echt in de goede hoek. En welke hoek koos jij altijd? Nou, ik was niet zo'n uh, strafschoppen specialist. Uh, ik, uh, ik heb er wel een aantal genomen. Ook wel uh, een hele belangrijke, uh, wel eens gemist. Maar um, ja, ik, ik was ook wel een man van, uh, nou, dan maar gewoon ogen dicht en uh, knallen. En knallen, we zien maar. Maar als ik een hoekje ging kiezen, dan, uh, nou, dan liet ik het meestal te veel zien. Ja, toch wel. Was je rechts of links? Nou, dat moet jij weten, Robert. Dat vind ja, ik een so beetje jammer. Maar ik was, uh, nee, Maar ik wil het gewoon zeker weten. Ben je dat mooie linkerbeen vergeten? Oh, die. Dat is jammer. Nee, maar ik bedoel, als je links bent of rechts bent... dan zeggen ze meestal als je links bent, dan gaat hij meestal voor de speler linkerhoek. Want dan kan je hem lekker in de uiterste hoek draaien. Is dat logisch? Ja, dat is wel logisch. Ja, dat klopt wel. Je hebt spelers die met veel snelheid laten hem in het zijnetje. Zeg maar, dat zij van het doel, ja, ja dat zijn vaak en, en laag over de grond of hoog, maar nooit op de ideale hoogte van de keeper. Ja. En dat bedoel ik mee, zeg maar zo rond een meter van de grond. Ja, maar goed, Dan gaan ze houtkamp? Ja, de ja. conclusie kan in ieder geval nu al zijn dat Engeland trots kan zijn op dit team. Want wie had dit gedacht? Ja, het is knap, maar ja, uh, Italië ook. Want wie had Italië verwacht in de kwartfinale en zover na nou, een 3-0-nederlaag vlak voor het EK tegen Rusland? Uh, er zit een, uh, een, een smalend uh, lachje op het gezicht van uh, onze grote vriend Balotelli. Die is de eerste die de penalty gaat nemen. En dat gaat hij nemen op het lachende gezicht van Joe Hart. Want die twee kennen elkaar goed. Manchester City allebei. Kijken wie de winnaar wordt van dit titanengevecht. De eerste penalty moet genomen worden door Italië. Herinneren we ons Toldo nog? Hebben we het zo meteen nog over. De keeper Joe Hart tegen. Ballotelli en hij schiet hem er net in, hoor. Hoe ho, ho, stelt weinig? Want Joe Hart zit in de goede hoek. En uh, kan er net niet bij. Zo'n uh, aanloop met een uh, hikje erin. En uh, wel goed geschoten, hoor. Wel wat laag. Hij geeft de keeper een kans. Ballotelli, maar hij scoort. Het is 1-0 voor de Italianen. De gelijkmakende Steven Gerrard. De aanvoerder neemt meteen uh, zijn verantwoordelijkheid. Uh, toldo, zei ik. 2000. Euro 2000. Halve finale op een donderdagavond in Amsterdam. Penalties. Een van de twee keer dat Italië van de zeven keer penalties nemen uh, won. De ene keer was dus in 2000 tegen Nederland. Nu Steven Gerrard. En hij doet het exact hetzelfde. Uh, zoals uh, Balotelli het deed. Hard onder uh, uh, keeper Buffon door... De andere aanvoerder, Buffon, baalt, want hij zat er ook dichtbij. En dan gaat Joe Hart weer in het doel staan. En uh, gaan we de volgende penalty krijgen. Uh, benieuwd. Het uh, wordt uh, mooi. Het is mooi. Het is spannend. Het is natuurlijk nooit leuk om met penalties te eindigen. Als ik het goed zie, is het Montolivo die uh, aankomt lopen. Uh, die uh, moet hem uh, er dan uh, in gaan uh, knallen. En doet hij dat? Hij doet dat niet. Hij schiet naast. Hoi, hoi, hoi. Italië mist. Italië mist. En dat betekent dat de kaarten voor Engeland zijn. De kaarten liggen goed voor Roy Hodgson en zijn mannen. Want de penalty wordt gemist door Italië. Wat een uh, drama voor Italië. Want uh, de Engelsen hebben... Uh, ik wil niet zeggen matchpoint. Want daar is het nog uh, te vroeg voor. Maar er is gemist door Italië. En nu de gelijkmakende Wayne Rooney. Hij gaat uh, klaarstaan om de bal erin te rammen. Zoals hij dat kan. Hij heeft weinig kansen in de wedstrijd gehad. Maar hij uh, krijgt nu zijn mogelijkheid om alleen voor de keeper. Vanaf 11 meter de bal erin te rammen. De, wordt, uh, de bal wordt goed neergelegd. Buffon kijkt als uh, Robert De Niro. Daar lijkt hij op. Hij kijkt heel boos richting Rooney. Waar ga jij? inschieten. De aanloop van Rooney. Rooney met het schot en hij scoort. En Engeland staat voor met 2-1. Rooney scoort. Is een belangrijke. Want uh, het is tegelijkmakende. En nu moet er toch wel gescoord gaan worden door Italië. Het is nog niet gebeurd. Absoluut niet. Want er moet er nog genoeg worden gemaakt. Maar kijk naar die gezichten bij de Engelsen. En kijk naar Montolivo. Die in tranen zowat is naar die gemiste penalty. Montolivo die toch geen beste wedstrijd had. En uh, het... Uh...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 Pierlo die dat zo even durft. Op zo'n moment. Joe Hart ligt al lang in de hoek. Ligt te kijken naar dat hoe mooi Pierlo deze bal binnenschiet. jongen, jongen, jongen. Hoe durf je het te doen. Maar hij doet het. En dat is genieten. Dat is eigenlijk een applausje waard. En hoed diep afnemen. Ashley Cole is de volgende. Bij een 2-2 stand. Maar het is de van Engeland. Ashley Cole met de aanloop. En hij schiet hem tegen de lat. Hij schiet hem tegen de lat. Het is gelijk. Het is gelijk na drie... Penalties. Cole heel hard op de lat. Na die prachtige penalty genomen door Pierlo En ik hou het hierbij op een blaadje. Zoals ik dat een maand geleden ook deed. Toen ik bij de Champions League finale zat. Met dezelfde scheidsrechter en ook penalties. En toen won Chelsea. Kijken of de Chelsea spelers nu weer winnen. Na penalties. Wie komt eraan? Het is de invaller. Antonio Nocerino. Antonio Nocerino van AC Milan gaat de aanloop nemen. Het staat 2-2. De vierde penalty in deze wedstrijd. Joe Hart op de lijn. De aanloop. En weer een schijnbeweging. En hij scoort Nocerino. Nocerino scoort voor Italië. Italië leidt met 3-2. En de gelijkmakende penalty voor Engeland moet nu gaan komen. Wie zal de volgende worden? Wie heeft de sterke benen in het team van Engeland na 120 minuten spelen? 120 zware minuten. Want bij tijd en was het een hoog tempo. En dan komt daar voren Ashley... Young, uh, Cole. Ashley Young miste net. Laat ik dat even voor de duidelijkheid zeggen. Ashley Cole komt nu. De andere Ashley. Ashley Young scoorde voor. Uh, uh, miste voor Engeland. En dus staat het 3-2. En nu komt Ashley Cole. Ashley Cole met de aanloop. Met het nummer 3. Daar komt hij. Hij scoort niet! Hij scoort niet! Hij wordt gestopt door Buffon. En nu is het belangrijk. Nu kan het gebeurd zijn. Nu. Komt de penalty voor Italië? Want twee gemist door Engeland. Eén gemist door Italië. Als hij raak is, dan is het gebeurd. Dan is het gebeurd. Dan gaat Italië naar de halve finale. De aanloop komt van. Was het Diamanti als ik het goed zag? Inderdaad. Diamanti, Diamanti met aanloop en het is gebeurd. Italië gaat naar de halve finale door de benutte penalty van Diamanti en de twee gestopte penalties door Buffon. En dat betekent dat Italië uit gaat komen tegen Duitsland in de halve finale na een zenuwslopende wedstrijd en een zenuwslopende penalty serie. Twee, twee gemisten voor Engeland, één gemiste voor Italië. Italië is door. Fons, heel even zag het er goed uit voor Engeland. Heel even. Ja. Maar he, ja, het is toch weer niet gelukt en ja, je ziet het ook de beide Ashley's hoe ze hem nemen. Eerst Ashley Young. Jij zei bij die eerste inderdaad op Ashley Young zei, oh die gaat mis. Ja, dat zag je al helemaal aankomen. Die wist, die wist het niet. Hij denkt, nou dan geef ik hem maar een, een, een ouderwetse heis, maar ja veel te ja, onnauwkeurig op die lat en dan Ashley Cole ook te veel laten zien aan Buffon en we hadden het er al over. Ja, dan is het net een kat. Dan ligt hij daar op tijd in die hoek en dan uh, is het voor elkaar. Ja, weet je, het, op een of andere manier vind ik het uh, lullig voor die Engelsen. Want als ze dit hadden gewonnen had het waarschijnlijk ook voor het Engelse voetbal zo'n enorme boost ja, het geweest. Wordt, het wordt ook wel een beetje triest. Je, je weet al, Engelsen en penalties, het is bijna onvoorstelbaar. Ze verliezen elke keer op een belangrijk toernooi, iedere keer met penalties. Het is, het is echt een enorm groot probleem. Ja, maar je, je hebt de indruk dat het, dat het Engelse voetbal drijft op buitenlanders. En dat hadden ze nu misschien een beetje de goede kant op kunnen zetten door, door deze wedstrijd. Ja, Dat klopt. Uh, dat had fantastisch geweest, een impuls geweest voor het Engelse voetbal. Ik was niet kapot van het niveau uh, dit jaar in de Premier League. Ik vind dat veel ploegen weer uh, ja, toch, uh, ja, dat ouderwetse voetbal weer langzaam maar zeker op gaan pakken. Dat is, niet, dat is geen geweldige ontwikkeling. Het had, het had heel fijn geweest voor, voor heel Engeland als het vandaag wel gelukt was. Maar eerlijk, uh, ja, het is wel zo dat Italië het wel meer verdient uh, over 120 minuten. Als uh, Engeland. Ja, en dus uh, kunnen we kijken naar de halve finales op uh, woensdag, de 27e. Ja, het is een kraker. Ik heb begrepen dat het uh, erger is dan Nederland, Duitsland, Portugal tegen, tegen Spanje. Hè, voor uh, de mensen die in Portugal en in Spanje wonen. Misschien voor de Portugezen wat meer dan voor de Spanjaarden. Heb je die indruk niet ook? Ja, dat denk ik zeker. Spanje heeft natuurlijk uh, ja, die absolute favoriete rol toch weer te pakken. Hè? Dat, dat, dat dwingen ze toch weer af. En zijn, ja, ze hebben twee toernooien achter elkaar gewonnen. Het is nog nooit gebeurd in de geschiedenis dat, ze, dat, dat een land ook een derde toernooi zou pakken. Maar ik geloof erin. Ik denk toch dat het weer uiteindelijk Spanje gaat worden. Ja. En voor Portugal is het wel een geweldige kans natuurlijk om een keer voor een sensatie te zorgen. Ronaldo zal op scherp staan. Kijken we een dagje later natuurlijk naar nou, Italië-Duitsland dan in dit geval. Ja, Italië-Duitsland, ja, dat is ook een geweldige wedstrijd. Ik vind het uh, twee mooie halve finales op voorhand. Um, ook spannend. Het zijn niet zomaar wedstrijden dat je even zegt van uh, Spanje wint zomaar even. Dat geldt ook niet voor, voor Duitsland. Italië heeft een knappe ploeg uh, neergezet, dit uh, toernooi. En verdient ook in de halve finale. Het is, het is een, ik vind het ook een beloning voor het aanvallende voetbal wat ze willen spelen. Maar hij heeft nu ook een lange wedstrijd in de benen, natuurlijk. Want ja, dit ze hebben wel in. tot donderdag. Hè, hebben zij ja. uh, dus in ieder geval drie volle dagen om ja. te herstellen? Nou, dat, uh, dat moet goed komen. Goed, um, de Duitsers hebben dan nog de tijd uh, nu om, uh, om zich voor te bereiden. Dat voordeel hebben zij dan weer. Ja. Goed, het zit erop. Uh, deze dag zit erop. Zometeen uh, met het oog op morgen natuurlijk. Met uh, John Jansen van Galen met daarin de gebruikelijke rubrieken. Veel plezier daarbij. Morgenochtend natuurlijk om tien uur. Willemijn en Thijs. En Thijs. Goedenavond. Goedenacht, vrienden.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 Binnen zit John Jansen van Gaal. Het was een neerslachtig stemmende dag. regen benamen het zicht op de tuin... en donkere wolken deven traag over Amsterdam-Noord. Ik dacht aan J.C. Bloem. En in de kamer waar gelaten het dagelijks leven wordt verricht... schijnt uit de troosteloze straten een ongekleurd namiddaglicht. En dan, het wil nog maar niet zomeren. Goedenavond met enige vertraging ter ere van koning voetbal. Ronald Giphard, Agnes Jongerius, ook het oog... focust vanavond op de bekende Nederlander echter met goede redenen. Maar allereerst zetten we onze blik scherp op de situatie in Egypte... waar de moslimbroederschap de presidentsverkiezingen won... maar het leger de bevoegdheden van de president bij voorbaat beknotte. Wie staat er nu het sterkst? En is dat niet in beide gevallen een ongure ontwikkeling? Agnes Jongerius komt hier na haar afscheid gisteren van de FNV. Geen feestelijk afscheid lijkt mij, want de FNV staat tegenwoordig navel... en heeft weinig in de melk te brokken over de crisis. Rekent zij zichzelf dat aan. En Ronald Giphart komt verslag uitbrengen van zijn 50 kroegentocht in vijf dagen. Pardon? Jawel. Het was... Een wezenloos idee van, zegt hij zelf, van fotograaf Jan Bartelsman. En nou is er een boek over. Het leven, de liefde en de lusten. En eerst nog de kranten van morgen vroeg en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 24 juni. Gejuich ging op in de zaal waar de Egyptische kiescommissie vanmiddag bekend maakte dat moslimbroeder Morsi de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Het verschil met zijn tegenstander, oud-premier Ahmed Shafiq, was nog geen 4 Op het Tahrirplein in Cairo hadden tienduizenden Egyptenaren de uitslag urenlang met spanning afgewacht. Toen bleek dat Mursi had gewonnen, kwam de ontlading. Volgens zijn aanhangers is de revolutie nu geslaagd en is Morsi de enige die de armen in Egypte zal steunen. Maar of de nieuwe president veel kan uitrichten is erg onduidelijk. Straks meer daarover. De woede in Turkije over het neerhalen van een Turkse straaljager door Syrië is nog altijd groot. Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken werd het toestel vrijdag zonder waarschuwing neergeschoten toen het in het internationale luchtruim vloog. Turkije praat dinsdag met zijn bondgenoten van de NAVO over een reactie. Bij twee verkeersongelukken zijn afgelopen nacht vier doden gevallen. Bijna allemaal twintigers. Op de E19, net over de grens bij Breda, reed een Nederlandse auto met hoge snelheid tegen de pijler van een viaduct. Toen we ter plaatse kwamen, zagen we drie personen in het voertuig gekneld zitten. En die hebben we moeten bevrijden. Tweede van zijn overleden helaas en één uh, slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Het andere ongeluk was op een dijk bij Dirksland op Goeree over Flake. Daar vloog een auto uit de bocht, een man van 26, en zijn jongere zuster hebben het niet overleefd. Waarschijnlijk herinnert u zich nog de ophef over Brandon, de verstandelijk beperkte jongen die in een instelling geregeld werd vastgebonden. De ophef leidde tot een denktank. De Denktank kwam met een rapport. En staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... komt nu met nieuwe regels voor het vastbinden van patiënten. Ik wil dat er in de toekomst altijd gekeken wordt door de knapste mensen... om te kijken of het echt wel nodig is of dat er iets anders mogelijk is. En ik wil dat er altijd gemeld wordt... zodat we het ook allemaal kunnen controleren. En ik wil dat het tijdelijk is. En dat er dus zeg maar na drie maanden wordt gezegd... nu gaan we weer eens proberen of het niet meer nodig is. De zorg voor probleemgevallen als Brandon moet volgens haar professioneler worden. Ja, professioneler in de zin van volgens regels. Maar er moet ook scholing komen voor de mensen... die met deze hele ingewikkelde categorie van problematiek moeten werken. Marco Borsato was vanavond de eerste artiest die optrad in de Ziggo Dome. Naast de Amsterdam Arena, alle 17.000 plaatsen waren bezet. De nieuwe concertzaal is niet alleen de grootste van ons land... hij heeft volgens Borsato ook de beste akoestiek. Er zijn heel veel mooie zalen waar je, waar je prima uh, uh, een concert kunt geven. He, maar dit is ontworpen voor geluid. Dus de, de standaard is hier gewoon een, een tikje hoger. Je, je kan hier een hoger level halen omdat de omgeving je dat geeft. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Marielle Hageman hier naast mij, die de kranten van morgen vroeg al heeft samengevat, begint nu met de voorlezing van die samenvatting. Het CDA ligt intern over hoop over de bevoegdheden van de Europese Unie. Dat schrijft Spits. Afgelopen week haalde het CDA-kamerlid Pieter Omtzigt fel uit naar Europa. Volgens hem probeert de EU onze pensioengelden af te pakken. Aanleiding is een uitspraak van voorzitter Van Rompuy... die de EU zeggenschap wil geven over de hervorming van de pensioenstelsels. CDA-pensioenexpert Omtzigt... Toonde zich verbaasd over die plannen. cda europarlementariër Corine Wortman diende haar partijgenoot via Twitter van repliek. Ze noemde het een sprookje dat Europa onze pensioenen gaat aantasten. Ze kreeg bijval van enkele Brusselse partijgenoten onder wie Ria Omen. De pensioencampagne past volgens haar binnen de leugens die over de EU worden verteld. Meer euroskepsis in de Telegraaf. De krant meent dat de uitspraken van Van Rompuy over de hervormingen van de pensioenstelsels in de lidstaten erop wijzen dat Europa op weg is naar een superstaat. De EU-president vindt dat de lidstaten desnoods moeten worden verplicht tot pensioen voor De Telegraaf eist met de verkiezingen in zicht vooral van premier Rutte duidelijkheid over de toekomst van de EU. Volgens de krant kan de vorming van een superstaat nooit plaatsvinden zonder dat de burger daar iets over te zeggen heeft. Bij de SP zijn alle verloven ingetrokken, schrijft Trouw. De harde kern van 200 man moet vanaf nu aan de bak. Daarbij mogen geen fouten worden gemaakt, want de SP-top ruikt de overwinning... en die mag niet door stommiteiten uit handen worden gegeven. Campagneleider Tini Cox houdt rekening met misschien wel 3 miljoen stemmen. Hij verwijst daarbij naar opiniepeilingen. Op dit moment kan één op de 3 Nederlanders zich voorstellen... dat hij of zij onder bepaalde omstandigheden op de SP gaat stemmen. Het parlement van Zimbabwe wordt deze week omgedoopt tot testcentrum voor HIV. In het Nederlands Dagblad valt te lezen dat parlementariërs zich in hun vinger laten prikken om te bepalen of ze het AIDS-virus dragen. Met de actie willen de volksvertegenwoordigers het goede voorbeeld geven. Maar het blijft niet bij prikken. Verwacht wordt ook dat tientallen mannelijke parlementariërs zich laten besnijden in een mobiele kliniek. Uit onderzoek in verschillende Afrikaanse landen is gebleken dat mannen die zijn besneden minder makkelijk besmet raken. In Zimbabwe zijn er schatting 1,1 miljoen mensen met HIV. De rechtszaak tegen de Twentse neuroloog Ernst J wordt de grootste medische rechtszaak die ooit in Nederland is gehouden, schrijft het AD. Ongeveer 200 patiënten willen geld zien omdat de arts een verkeerde diagnose bij hen heeft gesteld. Nu al hebben 90 ex-patiënten bij het medisch spectrum Twente aangeklopt voor een schadevergoeding, samen goed voor zo'n 2 miljoen euro. Maar volgens een letselschadeadvocaat zijn er nog heel veel meer schadeclaims in behandeling. En de Volkskrant denkt te weten waarom Oranje bij de robotvoetballers wel kampioen is geworden. In mexico stad won het team van de Technische Universiteit Eindhoven de finale tegen de Iraanse ploeg met 2-1. De Nederlandse voetbalrobots waren zo geprogrammeerd dat ze de vrije ruimte opzochten. Zo kregen ze extra tijd om de bal aan te nemen. Maar er is misschien een nog belangrijker argument volgens de Eindhovense techneuten. Voetbalrobots hebben nooit last van grote ego's en luisteren uitstekend naar de coach. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Door naar Egypte nu. Het duurde uren eer in de persconferentie van de Egyptische kiesraad. Zo ongeveer alle 460.000 binnengekomen klachten met betrekking tot de presidentsverkiezingen waren doorgenomen. Maar toen kwam het hoge woord er dan toch uit. Mohammed Mursi van de moslimbroederschap is de nieuwe president van Egypte. Correspondent Sander van Horen is in Cairo. Goedenavond. Goedenavond. Jij kijkt nu uit op het Tahrirplein. Hoe is de sfeer daar? Uh, luidruchtig? Nee, ik wist niet dat er zoveel vuurwerk nog in omloop was, maar het, het gaat hier continu... Er wordt gedanst, er wordt gezongen, uh, Ze lijkt me sowieso wel op het plein op dit moment. En er komen er nog steeds bij, er gaan ook weer mensen weg, mensen met gezinnetjes. Want ja, dat ademt het wel weer een beetje uit, die dagen uh, die na de val van Mubarak toen gezinnetjes gewoon uh, hier naar het plein kwamen om te vieren. Nou, dat gevoel dat kreeg ik vanavond wel weer een beetje terug. Ja, jubbel over de winst van Mursi. Ja, zeker. Was de en laatste dagen trouwens is... al de verwachting dat hij zou gaan winnen van uh, zijn tegenstander Ahmed Shafiq? Um, nou ja, van de Monsterbroeders zelf wel. Zij hadden uitslagen gepubliceerd die heel dicht in de buurt zaten van wat het uiteindelijk geworden is. Maar ja, je weet het maar nooit in Egypte. Dus um, dat was heel erg lang onduidelijk. Eigenlijk tot op het moment dat de voorzitter van de kiescommissie dat vandaag voorlas. En dat duurde nogal even. Ik weet niet of je die verklaring hebt gezien, maar hij had nogal wat duurde papier. Hij ging. Ja, hij ging elk incident ongeveer benoemen en uh, hun beslissing uh, daarin. En, ja, mensen zaten uh, aan de buis gekluisterd in uh, Egypte. Ik uh, heb het zelf gezien dat mensen gewoon hard de autoradio aan hadden staan... om maar gewoon geen woord te kunnen missen. En Uiteindelijk kwam het hoge woord dan eruit. Shafik, meer dan 12 miljoen stemmen. Maar meneer Morsi, meer dan 13 miljoen. Ja, het heeft eigenlijk nog veel langer geduurd... want die uitslag zou eigenlijk donderdag komen. Waarom heeft het tot ja. vandaag moeten duren voordat hij echt kwam? officiële lezing van de kiescommissie is dat ze al die klachten minutieus bestudeerd hebben. Uh, toch hoor je toch ook wel heel veel de speculatie dat de moslimbroeders hebben gepraat met het leger. Dat het leger heeft gezegd, oké, okay, jullie krijgen dan het presidentschap, maar wat krijgen wij daarvoor terug? Bijvoorbeeld wat minder druk op uh, dat parlement wat naar huis is gestuurd. Hè? De moslimbroeders ja. die willen dat die beslissing ongedaan wordt gemaakt. Nou ja, dat, dat zullen we waarschijnlijk nooit helemaal weten. Twee dingen weet je wel en die wijzen de tegengestelde kant op het eerste dat de moslimbroeders al wel vaker met het leger samen rond de tafel hebben gezeten. Dat heeft ze ook niet populair gemaakt bij de revolutionairen van destijds. Het andere wat je weet is dat heel veel mensen die ik hier nu spreek... Heel veel mensen gaan natuurlijk naar huis, maar anderen zeggen nee, we blijven. We blijven tot die eisen die we al een tijd hadden, dat die je ingewilligd zijn. En die eisen, dat is... Uh, zorgen dat het parlement weer terugkomt... en zorgen dat die amendementen op de grondwet die het leger heeft gedaan... afgelopen weekend, waardoor heel veel macht bij de president werd weggehaald... dat die eisen zijn ingewilligd. Eigenlijk zeggen heel veel mensen hier vanavond tegen me... de revolutie die is vandaag wel een stapje verder gekomen... maar meer dan een stapje is het niet. Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige van het instituut Klingendaal. Ook goedenavond. Goedenavond. Had jij deze uitslag verwacht... Ja, want het was mij, ik was uh, net woensdag teruggekomen uit, uit Cairo en in de dagen daarvoor zijn de moslimbroeders zo uh, precies geweest met het uh, uh, aangeven van resultaten die ze gebaseerd hadden op de processen verbaal van alle kiesdistricten uh, waar ze hun vertegenwoordiger hadden. Want elke kandidaat had zijn eigen vertegenwoordiger, die moest op het eind aanwezig zijn bij de stemmetelling. Dan werd een proces verbaal opgemaakt dat werd door de rechter getekend, die voorzitter is van zo'n uh, uh, kieskring en door de afgevaardigden van beide kandidaten. En die hebben ze op maandag uitgedeeld aan uh, de pers. En iedereen kon in zo'n heel dik boek ja. al die uh, dingen... Vergegen. en voortdurend, in de hele uh, afgelopen periode, hebben zij de getallen gegeven... en het andere kamp zei, nee, wij hebben gewonnen... maar die kwamen nooit met concrete resultaten. Ja. Dus ik, ik had echt het gevoel, ze hebben gewonnen... En toen het en? werd uitgesteld, dacht ik... nu wordt besloten of het leger het aandurft... om die, uh, die, mm, die, die verkiezing van mortie ook, ook echt te toe te laten. Ja. En uh, of dat ze nog proberen of ze er onderuit kunnen komen. En ik denk dat ze uiteindelijk hebben gekozen... van nee, uh, dit zou heel veel uh, woede opleveren. En het is waarschijnlijk na alles wat we al hebben geprovoceerd... met onze uh, ontbinding van het parlement... en met die extra grondwet die we voor onszelf hebben uitgevaardigd... misschien is het toch beter om hem te laten te winnen en te kijken of we tot een deal ja. kunnen komen. Maar je bent wel blij met deze uitslag? Ja, ik ben blij met deze uitslag, want het is namelijk uh, ik ben niet blij met de kandidaat op zichzelf en evenals ontzettend veel andere Egyptenaren, maar de reden om blij te zijn is dat het democratisch proces gewonnen heeft dat, dat er zijn nu twee keer legitieme verkiezingen geweest. Het parlement, nou, dat heeft men al gedaan gemaakt. Daarvoor is het laatste woord nog niet gezegd. Maar wat je ook van die kandidaat vindt, en dat was ook de opvatting van veel revolutionairen, die uiteindelijk voor moersie gestemd hebben met tegenzin, maar omdat ze het belangrijk vonden dat de democratische wil volkswil dat die zegeviert. En eh, democratie kan alleen maar komen als je het praktiseert en als eh, uitslagen van verkiezingen die eerlijk plaatsvinden, dat die worden gerespecteerd. Dat is ontzettend belangrijk ja. voor de hoogwaardigheid van de democratie. eerlijk gezegd, ik denk dat veel mensen uh, leken uh, met mij denken... dit hadden we toch niet verwacht toen we een jaar geleden opgetogen... naar dat Tagoreerplein keken. Het lijkt een beetje de keus tussen, tussen twee kwaden. Hè? Het leger of de moslimbroederschap. Inderdaad, en dat is ook uh, een situatie die heel veel uh, Egyptenaren heel vervelend vonden, dat na de eerste ronde alleen die twee overbleven. Maar er zijn aan de die keuze van die, van die, van die, van die en die overwinningen van ook wel een aantal belangrijke uh, aspecten. Het feit dat hij maar een kwart van het electoraat achter zich heeft weten te krijgen. Eh, Ahmed Shafik nog iets minder. Maar de, de, ze liggen niet erg ver uit elkaar. Dat heeft ook bij de Moslem het idee... doen en eindelijk laten een besef doen dalen... dat wij, eh, die overwinning in de parlementsverkiezingen... die was gigantisch, maar die gaf niet eigenlijk onze, onze kernaanhang eh, weer. En ze hebben heel veel eh, geloofwaardigheid verloren eh, sinds ja, die, die tijd. En ze zijn nu teruggevallen op hun En nu weten ze dus dat ze nu nationale eenheid moeten creëren. En ze hebben ook al aangekondigd uh, dat uh, ze uh, in een soort nationale regering zullen gaan vormen om te zorgen dat kopten, vrouwen, uh, seculieren, dat die allemaal daar uh, uit, deel uit zullen maken van die regering. Er wordt zelfs de naam van Baradin genoemd als mogelijke premier van zo'n regering. En dat is denk ik het positieve. Ja. Ja, en Sander, uh, je zei al, het leger trok de machtstevigen naar zich toe... onlangs door onder andere het parlement te ontbinden... waarin de moslimbroeders de meerderheid hebben. Heeft dat leger nu ja. al gereageerd op de winst van Moersi? Nou, het leger niet, nee. Uh, behalve dan dat ze het uh, door hebben laten gaan. Dat, dat kan je een soort van reactie noemen. En Morsi, oh, maar ze die hebben ook wel... Televisie... Het, officieel, hebben ze, uh, heb, officieel heeft het leger uh, wel uh, Morsi gefeliciteerd. Het duurde enige tijd, maar op uh, Al-Jazeera ja. Arabic is een paar uur geleden gemeld dat het leger Morsi heeft gefeliciteerd met zijn overwinning. En ook Ahmed mm Shafiq heeft zijn nederlaag erkend en Morsi gefeliciteerd met zijn overwinning. Dus dat is op het symbolische vlak een beetje belangrijk, maar het doet niets af aan uh, wat uh, Sander eerder zei over het feit, natuurlijk, dat met die grondwet. dat leger zichzelf gigantische bevoegdheden heeft toegekend. die ja. nu de inzet zullen zijn. En ik weet van niet de komende strijd. Ik, dat heb ik een paar mensen ook uh, voorgelegd vanavond. Ik weet niet of Morsi wel zo te benijden is. Ik bedoel, hij weet dat het leger met argus oogenaam kijkt. Hij weet dat de moslimbroederschap met argus oogenaam kijkt. want die hebben wel bepaalde agendapunten. die ze nu eindelijk uitgevoerd willen uh, zien worden. Hij weet dat uh, een kwart van de bevolking, namelijk dat kwart wat op Shafiq heeft gestemd met Argus ogen naar hem kijkt. Maar ook de revolutionairen, de jongeren die deze revolutie zijn begonnen... die hebben vandaag ook gezegd van harte gefeliciteerd, meneer de president. Als u het goed blijft doen, dan steunen wij u. Maar maakt u er een potje van, vrij vertaald, dan zullen we het plein weer opgaan. Met andere woorden, deze meneer die toch al zo weinig macht heeft... die wordt van alle kanten belaagd. En wat dat betreft kan hij het eigenlijk nou ja, heel makkelijk fout doen de komende tijd. En dan zie je wat Bertus net zei, wat je bij de parlementsverkiezingen hebt gezien... dat dus zijn populariteit heel snel in zal boeten... En wat dat betreft vind ik het ook wel gratuït wat het leger nu gedaan heeft. Want het maakte in feite niet meer uit wie de nieuwe president zou worden. En met Morsi dat hebben ze eigenlijk de vijand ja. binnenboord gehaald. Ja, Bertus Hendricks... Ja, nou, ik denk dat, uh, dat het niet helemaal uh, voorbij is, hoor. Want, kijk, het leger heeft nu uh, twee keer toe uh, uh, een, een nederlaag geleden in, in, in verkiezingen. Ze hebben in, Als je de afgelopen periode bekijkt, dan hebben ze elke keer weer t, uh, een, macht, een greep naar de macht gedaan. En elke keer hebben ze onder druk van de straat en van verkiezingen weer een stap terug moeten doen. En ik denk dat die, die, die strijd, die begint nu gewoon. En als de, ja. de motie dus uh, een beetje verstandig opereert, met een verbond vormt met... Uh, wat hij zegt te willen gaan doen, dan wordt het voor het leger niet zo vanzelfsprekend dat ze die zelf uitgevaardigde grondwet waarbij de president wordt gereduceerd tot iemand die linten mag doorknippen, dat ze die ook echt kunnen doorblijven zetten. Dus de, de strijd begint pas, maar hij begint met de legitimiteit aan één kant en de brute macht en alles, en het diepe staatsapparaat aan de andere kant. Hoe dat zal aflopen, dat blijft nog een open vraag, maar je zou kunnen zeggen dat in ieder geval vandaag de hey. democratiekrachten die een einde wilden maken aan die dictatuur een slag hebben gewonnen, maar de oorlog hebben ze nog lang niet gewoon. Sander van Hoorn, denk jij er ook zo over? Een slagje hebben gewonnen. Maar uh, de strijd die moet echt nog gaan ontbranden. En okay. uh, wat dat betreft heeft Morsi een belangrijke taak. natuurlijk in zijn strijd tegen het leger. Waarbij het leger wel heeft laten zien. dat ze heel goed kunnen aftasten. wat ze kunnen maken. Ja. En dat parlement, dat is natuurlijk uh, ontbonden. Die grondwet, die is geamendeerd. Er zijn nog heel veel meer dingen te noemen. waarin het leger gewoon heeft gekeken. of ze dat konden maken. ermee weg zijn gekomen, in elk geval voorlopig. En wat dat betreft. Uh, zal het plein vanavond, denk ik, leegstromen. Ja, voorlopig nog niet hoor. Er is gewoon nog te veel vuurwerk. Ja. Ja, te veel en muziek. Steeds, en ja, ja. zal het ja. op gezette tijden uh, weer volstromen... op het moment dat de moslimbroederschap het idee heeft... dat hun eisen kracht bijgezet moet worden. Maar de strijd is nog niet gestreden. Ja, op, de revolutie ja. is wat dat betreft ja, nog, net, ja, uh, nog maar net begonnen. Dank Sander van Horen, dank Bertus Hendricks. Tot zover Egypte, nu Nederland. Welkom Agnes Jongerius. Dank u wel. Uh, gisteren heeft u afscheid genomen als voorzitter van de FNV. Was de een mooie middag? Het was een, een passende middag met een goede energie. Wat en een mooi moment om de hamer pas, over te geven. Wat bedoelt u met passende nou middag? Nou ja, we, we hadden uh, uh, uh, eigenlijk op het aller, allerlaatste moment... pas zicht over, uh, op de vraag welke bonden mee zouden gaan in de vernieuwing... en welke uh, niet. Ja. Uh, en uh, het was geen echt groot congres... Uh, maar een congres in kleinere samenstelling... Maar desondanks in goede energie, goede sfeer... Ja. en uh, met uh, veel genoegen mijn hamer overgedragen aan mijn opvolger. Maar was het ook niet een beetje een bitter afscheid? er zijn alom analyses over de verzwakte positie van de vakbeweging. Um, het is een afscheid. Uh, het was ook een bijeenkomst... Uh, waar uh, de positieve blik uh, naar de toekomst uh, overheerste. Want uh, ja, er is wat aan vooraf gegaan in de afgelopen uh, periode. We hebben um, um, als FNV in eerste instantie hulp van buiten gehad... van Herman Wijfels en Al Noten. En in tweede instantie van Jetta Kleinsma en haar uh, kwartiermakers... die opgeschreven hebben, uh, die veel gesprekken gevoerd hebben... met mensen over de vraag waar moet nou zo'n vakbeweging in de 21ste eeuw... Aan, uh, aan voldoen. En uh, ja, je kan zeggen, dat is toch wat als je mensen van buiten nodig hebt. Ja. Soms is het nuttig uh, om een blik van buiten uh, te hebben uh, om vervolgens weer een aantal stappen in de richting van de toekomst te zetten. Misschien wel, maar er wordt, uh, ja, de, de, de indruk rijst toch sterk dat er. Uh, optimaal aandacht is besteed aan die interne hervorming en democratisering... en dat dat ten koste is gegaan van de externe invloed van de vakbeweging... juist op het moment dat het land in... Uh crisis verkeerd, nou, sociaal ik, en economisch. Ik, ik heb dat verhaal uh, inderdaad uh, niet alleen van u... maar ook van uh, veel van uw collega's gehoord in de afgelopen tijd. Kijk, het werk is natuurlijk voor een deel gewoon doorgegaan. Ik bedoel, uh, mijn collega's bij Netcar uh, strijden over een sociaal plan... Uh, en het liefst willen ze de fabriek over uh, uh, openhouden. Uh, er zijn veel collega's bezig met CO-onderhandelingen... en sociaal plannen, et cetera. Dus het werk van de vakbond uh, uh, is al die tijd... Uh, uh, doorgegaan. Uh, we hebben ons inderdaad nou ja, met hele uh, uh, veel inzet... en slimme rekensommen bemoeid met wat gebeurt er eigenlijk... met die uh, forense tax en hoe gaat het nu verder met de pensioenen. Uh, maar het is waar, er is de laatste tijd veel uh, tijd en energie... en ook publieke aandacht gegaan naar de vraag... lukt het ze om te vernieuwen uh, ja. of lukt het ze niet... Ja. Uh, en gelukkig was uh, uh, zaterdag een belangrijke tussenstap... in de richting van vernieuwing. Ja, maar ondertussen, u noemt de pensioenen zelf... is het pensioenakkoord uh, dat u uh, mede ontworpen had... Uh -huh. uh, weer buiten u om eigenlijk op de schop genomen. Het ontslagrecht is versoepeld... zonder dat de FNV er eigenlijk nog aan te pas is gekomen. Dat, nou ja, dat, toch... dat ontslagrecht, daar liggen nu plannen voor. Ja. Een hoofdlijnennotitie van uh, minister Kamp... Ik geloof dat de partijen van de Kunduz-coalitie nog ferm van plan zijn om dat voor het zomerreces, dus volgens mij op 5 ja. juli, één keer te bespreken. Maar het echte wetsontwerp komt pas na de verkiezingen en gelukkig zijn er bijna verkiezingen. Want nou, de partijen spreken zelf over het lenteakkoord, maar na de lente komt de zomer en aan het eind van de zomer hebben we gelukkig verkiezingen. Ja. En die ontslagplannen, ze liggen er wel. Het is belangrijk dat wij mensen vertellen... welke plannen deze vijf partijen eh, ontwikkeld hebben. Zodat ze ook weten waar ze voor stemmen. Ja. Als ze straks ja, u... op 12 stem, eh, september naar de stembus gaan. Ja. U, u lacht nu breed uit, dat is, dat is mooi, maar u hebt, hebt u niet het idee van... ja, er wordt nu overal gesignaleerd en misschien is het ook wel zo... dat de FNV in een, in een moeilijke en zwakke positie verkeert. Dat is toch mede onder mijn bewind zo tot stand gekomen? Nou, ehm... Um... Laat ik er dit over uh, er zeggen. Herman Wijfels, ik noemde zijn naam uh, eerder, heeft uh, gedurende dit... Uh, uh, in de tijd dat hij met de vakbeweging bezig was, gezegd... de vakbeweging... Uh, heeft een belangrijke stempel gezet op de inrichting van Nederland... de inrichting van sociaal-economisch Nederland ja. van de 20 twintigste eeuw. En dat is, ik heb uh, ooit geschiedenis gestudeerd... dat is iets waar je trots op kan zijn. Ja. Uh, alleen de vraag gaat natuurlijk uh, niet over... heb je een verleden om trots op te zijn... maar ben je in staat om ook een stempel Precies. te zetten op de 21ste ja. eeuw. Dat is eigenlijk de uitdaging. En nou Mij ja, is wel opgevallen dat vernieuwing in een bestaande organisatie echt ongelooflijk ingewikkeld is. Ik heb het zaterdag ook uh, gezegd. Zelfs mijn voorganger vol, vol, André Kloos had al plannen ontwikkeld. We hebben hele stapels plannen over vernieuwing. Maar echt vanuit een bestaande organisatie een grote stap zetten is enorm uh, moeilijk. Wat ik. En ja. uh, Nu zie, uh, is dat door de hele discussie uh, bij ons intern over het pensioenakkoord. Uh, de urgentie van, we kunnen niet in de 21e eeuw door met de vakbeweging van de 20e eeuw breed uitgedeeld wordt. Uh, en daarom kijk ik ook wel, nou ja toch ook wel licht maar tevreden ik, terug... Ja. Uh, naar uh, de besluiten zoals die afgelopen ja. zaterdag genomen zijn. Al die evaluaties, inderdaad, die nu verschijnen uh -huh. van Agnes Jongeris, laat laten FNV in een deplorabele staat. Nou, trekt u zich dat niet aan? Um, uh, niet uh, persoonlijk. Ik bedoel, ik denk. Nee, uh, nee uh, uh, niet persoonlijk. Dat, dat klinkt misschien uh, uh, raar, maar ja, uh, uh, een weet je is... wel. <laughs> nou ja, dat, dat, dat, bedoel, ik, ik zie ook dat u dat raar vindt. Uh, maar uh, ik bedoel uh, uh, daarmee dit te, uh, te zeggen. Um, de vakbeweging heeft een lange traditie en een lange geschiedenis. We hebben uh, geprobeerd kleine stappen naar vernieuwing te, uh, te zetten. Ik ben ongelooflijk trots uh, dat afgelopen zaterdag uh, de jongeren gezegd hebben... en nu willen wij weer een eigen bond, wij willen ja. een eigen club. En uh, we ja. gaan het oprichten. We hebben aandacht gevraagd en gekregen voor de positie van, uh, uh, van zelfstandigen. Uh, we hebben meer aandacht gekregen voor vrouwen, deeltijdwerkers in de vakbeweging. Alleen de veranderingen op de arbeidsmarkt gaan zo snel... er moest nu echt een grote stap gezet worden. En als men dan zegt... had je die grote stap niet zonder hulp van buiten kunnen zetten... Maar dat is toch waren ook, misschien vrijheden. wat we, ik bedoel dat, eigenlijk. Maar dat, dat we gaat, het nu wel gezet hebben, dat, dat gaat is ongelooflijk belangrijk. Interne hervormingen, maar extern. U zat het over de geschiedenis. Ik heb ook nog veel over de geschiedenis ja. verdiept. In de vorige grote crisis in Nederland in de jaren dertig kwam de vakbeweging samen met de sociale partij. met een groot plan van de arbeid. Creatieve ideeën hoe de crisis op te lossen te bestrijden. Mm -hmm. dat, daar horen we toch nu buitengewoon weinig over van FNV-zijde? Nou, we hebben wel plannen gepresenteerd... maar de publieke aandacht van u en uw collega's ging meer over... Oh, het ligt aan ons. Nee nee nee, nee, oh, nee, nee, nee, nee. Ik zal nooit een fout maken door de media de schuld te geven. Nee, dat, dat heb ik wel uh, uh, geleerd. Uh, uh, maar uh, ik bedoel daar eigenlijk mee te zeggen... er liggen uh, van allerlei plannen. Het is ook tijd. Het is echt dringend tijd... Uh, uh, dat we uh, uh, nu uh, weer uh, onze blik naar buiten gaan, uh, gaan richten. Dat verwachten ook die 1,4 miljoen leden van de, uh, van de ja. FNV. Over uh, uh, het... nou, die, die 1,4 miljoen leden, ja. hebt u niet vaak gedacht, dat denk ik wel eens... Ja. in die tijd van, ja, wij, wij moeten wel met creatieve oplossingen komen... maar uit die achterban komt eigenlijk ook buitengewoon weinig creativiteit. De FNV maakt nou niet bepaald de indruk van een levendige, levendig debatcentrum... met allemaal impulsen voor uh, hervormingen. Nou, dat, daar zou u zich dan echt... Uh, daar vergist u zich recht in. Uh, maar een van de dingen uh, die we nu wel geconstateerd hebben... is de getrapte structuur waaruit de FNV uh, bestaat. Want ik zeg... We hebben uh, 1,4 miljoen leden, maar we hebben er eigenlijk 19. En dat zijn de bonden. En daarbinnen zitten weer allerlei getrapte besluitvormingsorganisaties. Uh, uh, Jette Kleinsma heeft ons in het rapport aangeraden... maak nu een direct ledenparlement... Uh, en zorg ervoor dat de permanente voorzitter straks ook direct gekozen is. Ja. We moeten de creativiteit niet meer laten doodbloeden... door al die tussenstappen en tussenschakels... Eh, zoals die nu in onze verenigingsorganisatie nou, zitten. Dat gaat is een verder... van de vernieuwingen eh, van, eh, van gaat, de 21ste eeuw. Gaat nu de publieke zaken op een andere plek dienen... Of aan uzelf toekomen, zoals dat heet. Mm, nou, eh, eerst maar eens een zomervakantie. Eh, eh, dat lijkt mij wel eh, goed. Er okay. is er de laatste tijd een beetje bij ingeschoten. Dat wel wel. En na de zomer gaan we het zien. Oké, okay. we moeten er nu uit voor eh, Ster, Nieuws en Ster. En dan komen we terug met het vervolg van Met het Oog op Morgen. Van je huisdier, dus kies je Beavar topkwaliteit. Zoals Vipro Dog en Vipro Cat tegen vlooien en teken. Met Neo, het best verkochte antiflooienmiddel. De mensen die van dieren houden, Beavar.